Visser met het nos journaal Tien landen uit Midden- en Oost-Europa vragen Nederland afstand te nemen van de klachtenzijde van de PVV. In een open brief roepen de ambassadeurs van de landen in de samenleving en politieke leiders, dus ook premier Rutte, op zich te distanciëren, wat zij noemen een verwerpelijk initiatief. Sinds vorige week kunnen op de site van de PVV klachten worden ingediend over overlast door Midden- en Oost-Europeanen. Volgens de PVV is het melkpunt een groot succes, maar in binnen en buitenland is er veel kritiek op. De ambassadeurs schrijven dat de website de negatieve beeldvorming aanmoedigt over een specifieke groep EU-burgers binnen de Nederlandse samenleving. Internet heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een kraamkamer voor jihadisten, zegt de AVD. Extremistische organisaties gebruiken volgens de AVD het internet steeds vaker om hun gedachtegoed te verspreiden en extremistische moslims te werven. Het gevaar wordt volgens de inlichtingendienst door vooral politici, wetenschappers en media onderschat. De AVD stelt dat bij tientallen verijdelde aanslagen tegen westerse doelen de afgelopen drie jaar internet een promi rol, ro, prominente rol heeft gespeeld. Naar schatting zo'n 25.000 extremistische moslims uit meer dan 100 landen zijn lid van webfora die met zoekmachines niet terug te vinden zijn. Syrische regeringstroepen hebben opnieuw het vuur geopend in de stad Homs. Volgens de Syrische oppositie zijn het de zwaarste beschietingen in 10 dagen. Homs ligt al een ruim een week onder vuur van troepen van president Assad. Ze willen delen van de stad die zijn ingenomen door de oppositiepartijen heroveren. Bij de beschietingen zouden de zaterdag honderden doden zijn gevallen. Bij een kettingbotsing in Duitsland tussen Keulen en Düsseldorf is een dode gevallen en zijn verschillende mensen gewond geraakt. Bij de botsing waren vannacht zeven vrachtwagens, betrokken en vijftien personenauto's. Onbekenden hadden in de viaduct plastic buizen in brand gestoken. Daardoor konden de automobilisten niets meer zien. Het weer vrijwel overal droog bij een graad of vijf vanavond en morgenochtend, regenachtig. In de middag wordt het dan geleidelijk droger bij een graad of zeven. Dit was het NOM. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad een lange file op de A15 richting Rotterdam. Daar staat tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 7 kilometer vanwege een autobrand. Daardoor is bij Sliedrecht-Oost de rechterreis ook dicht. Verkeer bij knooppunt gorkum kan het beste de borden Breda-Roosendaal volgen. Omleiding loopt over de A27, de A59 en de A16. Tot zover de verkeersinformatie.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 of my life. ZANG EN Can't be true cause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 your crown Stay awake when I'm asleep Because my dreams are bursting at the seams Never It oh. all.